De Slimme Schoenmaker Dit is het verhaal over een arme schoenmaker die in een klein dorp woonde met zijn vrouw. Hij had geen werk en al snel had hij geen geld meer om zelfs eten te kopen. Dus maakte hij op een dag een beslissing en zei tegen zijn vrouw... Ik kan hier niet langer blijven. Er is geen werk voor me. Ik kan beter mijn geluk proberen in de grote stad... Misschien zal ik daar een redelijke baan vinden. De schoenmaker kwam in de grote stad aan. Hij liep door de straten en riep... Krijg nieuwe schoenen. Krijg nieuwe schoenen. Of heb je oude schoenen net zo mooi als nieuwe? Of krijg gewoon glimmende nieuwe? Laat nieuwe schoenen maken. Laat schoenen maken. De schoenmaker kreeg op de eerste dag geen werk... Op de volgende dag liep hij weer door de straten van de grote stad en riep... Laat nieuwe schoenen maken! Laat nieuwe schoenen maken! Een vrouw riep naar hem... Meneer schoenmaker, maak alsjeblieft deze schoenen. Zeker, mevrouw. De schoenmaker ging bij de deur van het huis zitten en naaide die schoenen. Alsjeblieft, mevrouw. Uw schoenen zijn klaar. Hoeveel? Eén koperstuk. Alsjeblieft dan. Hij nam het geld en ging verder. Op het moment dat hij de volgende straat binnenliep... riep een vrouw hem en vroeg hem enkele schoenen te repareren. Hier zijn enkele paren schoenen. Maak ze alsjeblieft. De schoenmaker repareerde de schoenen, nam het geld aan en ging verder. Ik heb behoorlijk wat geld verdiend vandaag. Als ik zo blijf werken... Zal ik al snel genoeg geld hebben om een ezel te kopen? Hij werkte erg hard en na een paar dagen had hij vier gouden munten verdiend. Hij kocht een ezel met twee ervan en besloot terug naar huis te gaan. De volgende dag pakte hij al zijn spullen en ging terug naar huis. Op zijn route kwam hij door een woud waar hij een bende dieven zag. God help me! Deze dieven zullen al mijn geld wegnemen en ik zal weer arm worden. Wat moet ik doen? De schoenmaker was erg slim. Hij werd niet bang en bedacht een plan. Hij bond een gouden munt aan de hals van de ezel en liep door. De dieven vingen hem. Hier met al die geld. Kom op, snel! Ja, kijk, ik ben slechts een schoenmaker... Ik heb niks anders dan deze ezel. Laat maar alsjeblieft gaan. Zodra hij dit hoorde, ballette de ezel en het gouden muntstuk viel van zijn hals op de grond. Oh ja? Dan waar heb je deze gouden vandaan? Hoe durf je tegen ons te liggen? Stop, stop. Oké, okay. ik zal het jullie zeggen. Deze ezel maakt goud. Dit is hoe ik al mijn geld krijg. Oké. Okay. Verkoop ons deze ezel en we zullen je laten gaan. Nee, helemaal niet. Als ik het verkoop, blijf ik met niets achter. We zullen je er vijftig gouden munten voor geven. Goed, maar let erop dat de ezel elke dag bij iemand anders van jullie is. Want anders zullen jullie uiteindelijk om het geld vechten? De schoenmaker verkocht de ezel en keerde naar huis... Hij was erg blij dat hij de gouden munten had gekregen. Met het geld kocht hij een pluimveeboerderij. Ondertussen bereidden de dieven hun schuilplaats met de ezel. Hun baas zei tegen hen allen... Omdat ik de baas ben van deze bende, zal ik de eerste zijn om de ezel bij me te houden. De dieven gehoorzaamden hun baas... en die nacht sliep de baas in de stal bij de ezel. Hij wilde het geld nemen zodra hij wakker werd... Toen hij de volgende ochtend wakker werd, zag hij niets in de stal. Hij doorzocht de hele stal, maar vond niets. Hij realiseerde zich dat de schoenmaker hem voor de gek had gehouden. Ondertussen kwam er een andere dief daar. Paas, je hebt dit goud. Vertel ons hoeveel munten de ezel gemaakt heeft. Je zal er vanzelf achter komen zodra je de ezel vannacht bij je hebt. De baas zei tegen niemand iets, want hij wilde zeker zijn dat hij geen fout had gemaakt. Eén voor één hielden de dieven de ezel bij hen, maar niemand kreeg iets. Iedereen begreep dat ze voor de gek waren gehouden. De baas riep iedereen bij in. Die schoenmaker heeft ons voor de gek gehouden. We moeten hem een lesje leren. Hij heeft ons je gewone ezel verkocht voor 50 munten. We zullen het geld terughalen en hem straffen omdat hij durfde ons te bedriegen. Ja, laten we gaan. Ze vertrekken naar het huis van de schoenmaker. Hij was aan het werk in de boerderij. Hij zag de dieven komen. Hij haastte zich het huis in en zei tegen zijn vrouw. Luister goed. Als de dieven hier komen en naar me vragen... vertel ze dat ik op de boerderij aan het werk ben. En stuur dan onze hond Milo om het te halen. Nadat hij dit zei, verstopte hij zich achter zijn huis. Even later kwamen de dieven daar. Waar is die schoenmaker? Roep hem. We willen even met hem praten. Hij is naar de boerderij. Laat me de hond hem gaan halen. Milo, ga en haal je baas. Zeg hem dat enkele mensen hem willen spreken. Wat is dit allemaal? Zal Milo echt je man gaan halen om hier te komen? Zeker, hij begrijpt echt alles. Wanneer ik hem moet spreken wanneer hij op de boerderij is, dan stuur ik gewoon Milo naar hem. En Milo brengt hem mijn bericht. Toen de dieven aan het praten waren met de vrouw van de schoenmaker, kwam de schoenmaker binnen. Oh, jullie zijn het. Milo zei me dat jullie me wilden spreken. We hebben niks van de ezel gekregen. Je hebt ons bedrogen tegen ons gelogen. Luister... Jullie moeten iets fout hebben gedaan. Alles wat ik heb, is vanwege deze ezel. Goed, we geloven je. Maar jij moet ons ook deze hond verkopen. Nee, echt niet. Ik kan hem niet verkopen. Wij zullen je er veertig gouden munten voor betalen. Nadat hij een tijdje weigerde, ging de schoenmaker akkoord om de hond te verkopen. De dieven namen Milo mee en vertrokken. Toen ze de grot bereikten, zei de baas dat hij de eerste was die de hond bij zich zou houden. De anderen gehoorzaamden en gingen. De baas riep zijn dochter Camilla. Luister Camilla, ik ga weg naar werk. Als iemand namen komt vragen, stuur Milo dan aan mij. Zoals je wil vader. Enige tijd later kwam er een man en vroeg aan de baas zijn dochter om haar vader te roepen. Wacht even, ik zal hem meteen halen. Milo, ga vader vertellen dat er iemand is die hem wil zien. Milo rende weg van het huis van de baas. Maar in plaats van dat hij naar de dievenbaas ging, ging hij rechtstreeks naar het huis van de schoenmaker. Toen de dief s'avonds thuis kwam, zag hij dat Milo er niet was... Hij realiseerde dat Milo terug moest zijn gegaan naar zijn baasje. Dus ging hij naar het huis van de schoenmaker. Luister, is Milo hier naartoe gegaan? Ja, hij is hier. Ik denk dat hij me al miste. Geef hem wat tijd. Uiteindelijk zal hij jou accepteren als baasje. De baas nam Milo met hem mee terug en gaf het aan een van zijn maatjes de volgende dag. Milo bleef bij alle leden van de bende, één voor één. Maar elke dag keerde hij terug naar de schoenmaker. Iedereen begreep nu dat ze weer voor de gek waren gehouden. Ze bespraken het. Deze keer worden we niet voor de gek gehouden. Ik zal die schoenmaker een lesje gaan leren. Deze keer gingen ze naar het huis van de schoenmaker. Ze luisterden niet naar alles wat de schoenmaker had te zeggen. Ze stopten hem in een zak om hem een lesje te leren... De schoenmaker lag stil in de zak. Onderweg kwamen ze langs een kerk. Eén van de dieven zei... Baas, het is erg heet. Laat ons een tijdje gaan rusten in de kerk. We kunnen vast wel wachten tot de avond om het werk te gaan doen. Ze lieten hem achter en ze gingen allemaal de kerk binnen. Deze kerk was bovenop een heuvel. Een zwijnenhoeder kwam voorbij... Toen hij de stem van de zwijnenhoeder hoorde, kreeg de schoenmaker een idee en begon luid te schreeuwen. Ik doe het niet! Ik doe het niet! Laat me! Laat me gaan! De zwijnenhoeder hoorde de stem van de schoenmaker en kwam naar hem toe. Hij vroeg de schoenmaker... Jij wacht! Gast, wat is er gebeurd? Wat ga jij niet doen? Wie heeft je in die zak gestopt? Ze wilden me laten trouwen met de dochter van de koning. Maar ik wil niet trouwen. Waarom, gast, ben je gestoord? Als ik jou was geweest, dan was ik absoluut getrouwd met de prinses. Als dat zo is, dan zal ik je in de zak stoppen. Ga en trouw met de prinses. Gozer, natuurlijk. Maar eerst laat me eruit. De zwijnenhoeder liet de schoenmaker uit de zak en kroop er zelf in. De schoenmaker bond hem vast... en nam zijn varkentjes mee... en gingen vandoor. De dieven kwamen in de avond uit de kerk... namen de zak en gingen verder. Luister, laten we hem hier in de modder gooien. Dat zal hem een lesje leren. De dieven gooiden hem in de modder... en gingen daar weg. Toen ze terugkwamen waren ze geschokt... dat ze de schoenmaker tegenkwamen. Hoe ben je hier gekomen? Er was een magische plek onder die modder. Er is veel goud en de bewakers van het goud zijn varkens. Ik kwam eruit dankzij hen en heb ook wat goud meegenomen. Ik ga alleen terug om te slapen. Wacht, breng ons naar die magische plek. Pas op, durf niet het goud zelfs maar aan te raken. Maar ik doe wat we zeggen. Oké, okay, als jullie dat willen... De dievenbende bereikte de plek met de schoenmaker. Als je het goud wil, dan zul je jezelf moeten opsluiten in de zak. Alle dieven sloten zichzelf op in de zak. De schoenmaker gooide hen allen in de modder... en liet toen de varkentjes op hen los. Hé, hey, hij heeft ons weer voor de gek gehouden. Haal ons eruit. We zullen je niet langer lastigvallen. Laat ons hier niet zo achter, alsjeblieft. De dieven bleven schreeuwen, de varkens likten de dieven. Toen hij dit zag, moest de schoenmaker lachen en keerde terug naar zijn huis. En daar leefde hij vredig en gelukkig met zijn vrouw.